Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn twee mensen opgepakt voor het bedreigen van RIVM-baas Jaap van Dissel. Het gaat om twee vrouwen uit Apeldoorn en Terneuzen. Ze zaten in een Telegram-groep waarin werd opgeroepen tot het vermoorden van Van Dissel. Daarbij werd ook zijn adres gedeeld. De vrouwen zijn vrijdag opgepakt en blijven nog zeker twee weken vastzitten. Volgens het OM mag bedreiging en intimidatie nooit. En al helemaal niet bij iemand wiens werk het is om zoveel mogelijk mensen in Nederland gezond te houden. Sinds vandaag zijn er in Amsterdamse metrostations geen reclames meer te zien voor producten waarbij fossiele brandstof wordt gebruikt. Bijvoorbeeld reclames voor goedkope vliegvakanties. Amsterdam is naar eigen zeggen de eerste stad ter wereld die dit doet. Bijen kunnen worden getraind om coronabesmettingen op te sporen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Wageningen. Bij het onderzoek moesten 150 bijen het virus opsporen van wattenstaafjes. Elke keer dat ze dat goed deden, kregen ze suikerwater. En na een tijdje legden de bijtjes succesvol het verband tussen het virus en een suikerbeloningje. Feyenoord en trainer Dick Advocaat zijn van plan om het seizoen toch samen af te maken. Gisteren na de nederlaag tegen hekkensluiter Ado Den Haag hint de advocaat nog op een spoedig vertrek. Nou, als dat door mij komt, dan is het het makkelijkste, vind ik. Ja, dan doe ik wat, wat voor Feyenoord het beste is. Dat, dat, dat is simpel. Maar een dag later lijkt het erop dat hij toch nog even doorgaat. Feyenoord staat vijfde met een achterstand van vijf punten op Vitesse. En daarmee lijken de Rotterdammers niet zeker van directe plaatsing voor Europees voetbal. Het weer, ook vanavond en vannacht, nog wat regen. Morgen in de ochtend eerst droog, later opnieuw regen. In het zuiden misschien met hagel en onweer. Bovenin staat er een stevige wind. Het wordt niet warmer dan een graad of tien. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen staat tussen knooppunt Kooijmeer en Akersloot nog twee kilometer file. En de vertraging is daar twintig minuten. Gebeurde daar een uurtje geleden een ongeluk, maar inmiddels zijn alle rijstroken weer vrij.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 time I've been waiting for someone to keep my heart I've been waiting for someone to light up the stars I've been waiting for someone to keep my Een paar weken geleden waren ze hier in de studio Kafka met Shimmering Light. Alleen deze hebben ze niet live gespeeld. Het was wel even weer leuk uh, het klokmoment. Ja, uh, we hebben een klok, uh, maar de batterij is een beetje leeg. Dus, uh, dus hij loopt af en toe achter. Dus we hebben hem weer even een trap naar voren gegeven... zodat het weer een beetje enigszins uh, gelijk loopt. Maar ik uh, denk, ik vrijs alweer voor die mensen die de weekenddienst moeten doen... dat het dan uh, een blik op de klok... Oh, we lopen vijf minuten achter. Ja, dat is uh, dan uh, onderdeel van het vak. We gaan in dit uur sowieso drie telefoongesprekken voeren... Um, Eén is er met uh, Rona Rode. Die heeft een uh, single, een debuutsingle eigenlijk uitgebracht. Uh, die, die ga je straks horen. Maar we gaan ook uh, met haar praten, dus dat is één. Twee is om half acht uh, gaan wij praten met uh, Maarten Mendelaar. Hij is een van de, de mensen achter de vakbond Lawaai. De muzikantenbond moet ik eigenlijk zeggen, want dat is uh, de volledige uh, benaming van het uh, hele verhaal. En om kwart voor acht gaan we praten met uh, Sam van Hoogstraten. Die naam zal niet zoveel zeggen, maar I am Sam. Dat zal denk ik uh, wat uh, mensen wat uh, meer wakker schudden. Uh, zeker um, nu hij uh, flink bezig uh, is. Want uh, hij uh, laat uh, behoorlijk wat uh, van zich horen in uh, de alternatieve muziek zien. En dat uh, is ook niet helemaal onopgevallen gebleven. Want afgelopen zaterdag heb ik hem mogen aantreffen bij het programma... wat door mijn zeer gewaardeerde collega de heer Willem de Waard... wordt gedaan bij Radio Capella, namelijk Zwaardveers. Dus ik denk, ja, die zal ik dan ook maar even vragen. Want het past precies in het rijtje, ook in deze Alternative en En dan om acht uur gaan we dus fijn met z'n allen live muziek horen. En dat is met Lanik. Die, die gaat dan hier straks tussen acht en tien... Uh, wellicht drie blokken van uh, twee stuks spelen. Dus in totaal komen we dan op zes uit. Uh, de bedoeling is uh, dat we deze man ook uh, zeer binnenkort aan de telefoon gaan treffen. Ik uh, verwacht zelfs volgende week al. Uh, dan hebben we hem van twee kanten hebben we hem nodig. Dus dat, is, uh, dat komt mooi uit. Eén uh, over zijn... Uh, uh, rol van het uh, muzikale platform NH-pop, want uh, daar heeft hij bemoeienis mee en uh, hij schijnt uh, ook met uh, de demodrops uh, bezig uh, te zijn. En twee is natuurlijk zijn eigen productie die hij heeft uh, afgeleverd. Vorige week hebben we de single mogen draaien als een van de eerste. Kai! <middels> Right, it's a Ruimschoots vertegenwoordigde ook vandaag weer in deze alternative FM. En dan heb ik het over deze provincie. Noord-Holland. Sterreweldering hoorde je met Not With Me. En deze Alkmaarse muzikant komt 27 mei live bij ons spelen in de studio. Dus dat uh, weet je dan ook weer. Uh, gaat ook uh, gelijk meteen onder de vlag... van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Uh, want dat hebben we vorige week ook uh, gedaan. Je zou verwachten dat uh, Jip Richter... hier uh, aan uh, deze tafel uh, zou zitten. Maar je zit te blokken voor de examens. Het ging toch net even tikje anders... dan ik had uh, gedacht. Uh, maar goed, uh, het herkende dus nog een beetje... een valse start. Maar uh, de, de, dat, dat, dat, dat gaat wel gebeuren, vrienden. Dus uh, maak je maar niet druk... Uh, want Jip gaat uh, ook Alternative FM versterken. We, we zitten uh, binnenkort uh, niet eigenlijk uh, met uh, drie mensen, maar met vier. Want op de achtergrond hebben we nog, uh, nog Martijn Luijt ook uh, rondlopen. Uh, die ook mee uh, helpt uh, in dit, uh, dit opzicht. Maar goed, het is uh, even praten over uh, nieuwe zaken. Want uh, we, hebben een, uh, we hebben een dame aan de telefoon die heeft een nieuwe single uh, uitgebracht. En goedenavond Rona Rode. Hallo, goede avond. Ja, goedenavond. Goedenavond. Uh, want uh, ik, uh, we kregen een mail van jou binnen. Uh, die ging zelfs uh, naar de, naar de ZFM-mail-account. En dan heb ik, meteen, ja, ik heb het meteen gearresteerd. Ik denk, hoppatee, dat, ja, dat ja. neem ik meteen mee. Want anders dan, uh, dan blijft dat liggen. Uh, want het is jouw eerste single, geloof ik, of niet? Het is mijn eerste single, ja. ja. Dat klopt. Ja. Maar je hebt wel een uh, muzikale achtergrond, uh, heb ik begrepen. Zeker, ja. Ik heb um, aan het conservatorium gestudeerd in Haarlem. Mm. En um, daar heb ik muziektheater gedaan. En toen uh, ben ik als eerste eigenlijk musical gaan doen. Uh, en heel veel uh, ont ontdekken van wat wil ik nou eigenlijk met het vak en wat vind ik leuk. Mm. Um, en nu was het het moment om mijn single ja, uit te brengen, om dat, om dat avontuur aan te gaan. Ja, uh, even in de omschrijving uh, kreeg, kreeg ik mee uh, RB. Is het ook echt RB? Ja. Nou, het is, het is wel echt een popsong, maar er zitten invloeden in van soul en RB. Hm. Uh, dus dat uh, ga je wel terug horen, maar om nou te zeggen dat het echt RB is, nee, dat niet. Ja. Uh, schrijf je het materiaal ook helemaal zelf? Ik schrijf het uh, helemaal zelf, tenminste niet helemaal zelf. Ik heb ook echt een fantastische co-writer. Hm. Ik doe dat samen met Hélène en Sely, ja. uh, Dat is een dierbare vriendin van mij. en. Um, ja, wij hebben, wij hebben dat samen gedaan. Het is ja. echt uh, ons nummer eigenlijk. Ja, ja, ja um, want uh, de, de conservatorium Haarlem... Dat is, daar, daar komen toch ook wel wat, uh, wat mensen vandaan... die wij hier ook uh, draaien. Ja, ja, uh, je, op deze single is er bijvoorbeeld Louis Brame te horen. Nou, die, die kennen ja. we nog... Uit het verleden van 2014 toen Riders Reign uh, mee uh, deed, uh, om bij 3FM gedraaid te worden. Is ook nog gelukt. Yeah. Zelfs met een opname yes. van ons. Ja, het is niet te geloven, maar het is echt, echt uh, waar. Uh, en daar speelde Louis uh, op mee. Dus uh, wat dat gaat, uh, helemaal goed. En er is nog een link. Want uh, jij hebt ook nog uh, uh, uh, ja, de opleiding gevolgd met S.M. Gabler. Die kennen wij ook. Ja, ja, ik doe uh, backing vocals met haar inderdaad. Dat is echt super leuk om met haar samen te werken. Ja. En ook leuk dat die wereld zo klein is. Ja, <laughs> ja want uh, dat maakt het ook inderdaad uh, klein. Uh, Pan, Pan uh, Noire is, uh, is haar band. Ja. Dus, uh, wat ja. Het, ja, ik weet niet of het, uh, of het nog bestaat. Volgens mij wel. Maar het, uh, ja, zeker. Ja, ja. het Het, is, het ligt nog allemaal stil vanwege het, uh, het verhaal met het zeewoord. Uh, hoe, hoe kom jij er eigenlijk doorheen met dat, uh, met dat verhaal, met die pandemie? Nou ja, het is voor, was voor mij wel gewoon een hele goede tijd om te gaan schrijven. En om meer met mijn eigen muziek be bezig te zijn. Mm -hmm. uh, want ja, als al het andere stopt, dan heb je ineens heel veel tijd over. Ja. <laughs> en dat ja, moet je dan maar goed benutten, denk ik. Ja. Uh, ik ben gewoon heel veel gaan schrijven. Ja, um, even ook over, over die single. Want uh, ik, uh, ik kreeg, ik kreeg uh, ook het uh, bericht binnen. Uh, je, je, was, je was toch behoorlijk zenuwachtig. Uh, om het, uh, ja, om van, van hoe reageren die radiohufters op die op die, op die single? Ja. Ja. Ja. ja, het is gewoon heel spannend. Je? Het ja. is echt iets een stukje van mezelf. En het, mm. is, het verhaal achter het, het nummer is voor mij ook heel kwetsbaar en heel persoonlijk. Mm. Um, dus als je dan, ja, dan sta je voor gevoel, ben je gevoel een beetje in je naki, als je dan zo'n mailtje stuurt met de, hier is mijn eerste single. Dat is toch spannend. Ja. En ik vind het echt te gek dat ik bij jullie uh, in de uitzending mag zijn. Ja, ja. Ah, nou ja, goed. We moeten het, uh, het podium bieden. En zo slecht is hij nou ook niet. Hè? Dus dat we... Hem, uh, zeg... nee, <laughs> <laughs> nee, je kan het wel aan afhoren dat je dus uh, geschoold uh, bent. Want anders dan hadden we dat ja. al langer niet gedaan, natuurlijk. Uh, maar goed. Um, even over die single, want uh, daar hebben we het over. Want uh, persoonlijk zei je, uh, wat is er ja. zo persoonlijk aan? Um, ik wilde um, heel graag een nummer schrijven waar ik He, ...wat ik zelf heb gevoeld. Dus mijn emotie moest erin. Hmm. Uh, en het nummer gaat over het verliezen van een dierbaar persoon... ...en dat je de kracht moet vinden om uh, door te gaan... ...ook als iemand er niet meer is. Hmm. Uh, en in mijn geval is dat mijn moeder die overleed... ...toen ik uh, in het laatste jaar van het consultorium zat. Oh. Uh, zij overleed aan baarmoederkanker... ...en ik wilde, ja, ik wilde gewoon dat mijn eerste single... Uh, ...echt iets zou betekenen voor mezelf. Maar hopelijk ook voor andere mensen... ...die in dezelfde situatie zitten als ik... Um, ja, dus uh, ja, dat maakt het heel kwetsbaar voor mij. Ja. Ja, een stukje troost ook bieden, eigenlijk. Dat, dat, dat ook meteen. Een stukje meteen. troost, misschien. Ja, ah, ja, precies. En voor mij is dat dan mijn moeder, maar ik kan me voorstellen dat het voor heel veel anderen iemand anders is. Of ja. Ook hun moeder, ja. Ja, wat heeft ze jou uh, nagelaten? Oh, zoveel. Um, dat zit hem in, in hele kleine dingen die ik haar hoor zeggen in mijn hoofd. Over doorzetten bijvoorbeeld. He. Geef niet op, gewoon ja. gaan. Mm -hmm. uh, dat soort dingen. Um, maar ja, zij, zij, zij, heeft, zij heeft mij alles nagelaten, ik denk constant aan haar als ik, als ik dingen doe, ik denk aan haar als ik mijn make-up op doe, hoe zij dat deed, heeft ze me geleerd, hele kleine stomme dingen, ja. maar heel belangrijk voor mij. Ja. Ja. Uh, dus, ja. dus dat uh, zegt het liedje eigenlijk ook, dus op het moment dat ik het liedje draai, kan jij je ook uh, weer verplaatsen op het moment dat je je staat op te maken van, oh mams kijkt over mijn schouder mee. Ja, dat gevoel heb ik echt altijd, dat hm. ze erbij is. En, en dat doe ik ook. Hè. Als ik in een situatie ben en ik weet even niet wat ik moet doen... dan denk ik gewoon aan wat zij mij gezegd zou hebben. Hm. En, uh, en dan komt het goed. Ja. Zullen we hem dan maar uh, gaan uh, laten horen? Heel graag, ja. Goed, Rona Rona met uh, You. ...mooi aan op het, het nummer van Rona Roda met uh, You. Uh, dit was Cake and Coffee van uh, Bram van Lange. Samen met uh, Tim Langendijken was hij hier. Uh, begin deze maand, op 1 april, was hij hier uh, te gast. En uh, toen hebben ze een, uh, eigenlijk hun EP zoveel mogelijk laten horen. Uh, nu uh, gaan we praten met Maarten Mendelaar. Goedenavond, Maarten. Goedenavond. Ja, want dat uh, is ook niet zomaar. Uh, want uh, ineens uh, kwam er iets voorbij en dat uh, vond ik ook wel heel bijzonder: een muzikantenbond. En uh, ja, dat is. De, de, de naam van uh, de muzikantenbond heet Lawaai. Uh, wat is het eigenlijk voor een bond? Nou, het is niet, niet 100% uh, traditioneel vakbond-idee of zo. We nee. zetten wel in op die belangenwaarschuwing, want dat hebben de muzikanten keihard nodig, denk ik. Mm -hmm. En, uh, maar daarnaast willen we ook veel diensten leveren en veel kennis delen. Ja. Uh, en, uh, ja. En, en kennis delen, wat, uh, wat moet ik daar eigenlijk onder verstaan? Uh, gewoon het vak uh, van muzikanten zijn? Dat, dat, dat idee? Ja, niet alleen het vak van muzikant zijn, maar ook uh, ondernemer zijn als muzikant. Want dat wordt nog wel eens onderschat. Ja. En uh, om een idee te geven, als, als we de kennisbank bekijken die nu uh, op de website staat uh, voor leden. Mm -hmm. Daar zitten checklists in voor, voor sommige contracten, licentiecontracten, samenwerkingsdingen, uh, boekingscontracten. Maar ook hoe bevestig je op een juiste manier dat het ook een, een, een waarde heeft voor de, voor de wet, zeg maar. Mm. Uh, per mail je optredens. Uh, doe je dat ook naar je bandleider? Doe je dat ook naar je boekingsagent? Doe je dat nou even. En dat zijn allemaal zaken die niet vaak gebeuren. We hebben wat fiscale zaken erin staan. Maar we hebben ook uh, hoe de plaatindustrie er tegenaan kijkt. Uh, wat daarmee van, van doen is. Dus we, we hebben dat vrij breed ingezet. Mm -hmm. En dat, uh, dat groeit per, per week, moet ik zeggen. Ja, spel, spelen jullie dan ook echt uh, in op een behoefte? Uh, was het er dan nog uh, niet eerder? Zijn dus bond? Nou, nee, ik heb na de kredietcrisis, zeg maar, waar het voor de muzikanten ook zwaar was. Ik, ik heb zelf een, uh, een management boekingskantoor. En dan voor, voor de kredietcrisis dan, uh, dan was er, uh, zeg maar, een gemiddelde van 200, 250 euro per muzikant voor, voor een optreden. Ja. En zeg gemiddeld hoor, want soms zit het ook lager en soms zit het hoger. En dat zakte in die kredietcrisis. En daarna moet je weer knokken om, om op dat niveau te komen. Nou, gaan we weer een crisis in. En uiteindelijk kunnen we straks uh, heel raar genoeg uh, terugkomen op uh, diezelfde bedragen en dan zijn we bijna 20 jaar verder. Yeah. Dus dat is best een ding en ik werd een beetje wakker geschud, uh, ik had, had muzikantenbond.nl al uh, in die tijd vastgelegd van daar moet ik ooit eens wat mee doen. Yeah. En ik zat op BNR in de auto te luisteren naar uh, de Big Five waar Candy Dulver aan het woord was. Yeah. En die uh, gaf aan dat het eigenlijk jammer is dat er geen echte muzikantenbond bestaat. En dat is niks ten nadele van de NTB, uh, de Nederlandse Toonkunstenaarsbond en de Kunstenbond en dergelijke, want die, uh, die doen hun dingen ook goed neem ik aan. Ja. Uh, er is alleen een behoefte aan een andere manier, uh, eerlijk gezegd ook iets goedkoper, betaalbaarder en, en dat soort zaken. En en op een meer, meer van nu manier de breedte van een muzikantenschala kunnen, kunnen vertegenwoordigen. Ja, uh, ja we, uh, nou ja goed, jullie, jullie, uh, het is eigenlijk een beetje de specialisme, uh, min of meer. Muzikanten, benaren, je zegt het ook zelf, hè, muzikanten zijn toch ander soort kunstenaars dan bijvoorbeeld een beeldhouwer of een schilder of weet ik veel wat. Uh, uh, ja, want uh, het is ook uh, gewoon... Jezelf uh, op een podium en noem maar op. Uh, en alles wat erbij moet komen kijken, zakelijke afhandelingen. De, want dat is het in het kort uh, wat ik je erover hoor. Dat is een heel andere benadering dan iemand die een expositie doet of wat dan ook. Ja, dus, dus het is echt uh, op, op vooral de tussen aanhalingstekens live muzikanten gericht. Ja. Die dan deels ook hun geld vaak verdienen met lesgeven of, of andere ja. opdrachten en klussen. En, maar het is, het is vooral op diegene die live speelt en die gaandeweg zijn carrière allemaal dingen tegenkomt... ...en die carrière kan dan al twintig jaar bezig zijn. Ja. En dan nog krijg je wel eens een aanbieding van wil je die plaat inspelen of uh, ja, ja. een nummer heb je geschreven enzovoort. Nou, en dan, dan komen de vragen, dan komen de contracten op tafel van dezegene. En ja, dan hebben wij bijvoorbeeld de samenwerking met een jurist, Wouter uh, Koster, die uh, dealcheck.nl uh, heeft... Ja. En um, nou, die gaat voor ons uh, dat soort checks doen. En die gaat, uh, die gaat in op vragen op juridisch gebied. En je kan daar op een iets goedkoper niveau. Normaal kan je daar uh, voor een wat goedkopere prijs je contract laten checken. Uh, we hebben op uh, administratiegebied partners. Maar we kijken ook naar andere zaken. Hè. Welke muzikant heeft momenteel uh, een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Hmm. Uh, welke muzikant doet wat aan zijn pensioen? Ja, dus ook ad, ad, dat soort adviseringen en, en noem maar op. Nou, sterker nog, we hebben de, de, de partners die daar goede producten voor leveren. En, en als het om centen gaat, is het ook handig als ze AVM-gekeurd uh, zijn en alles. Hè, dat ze dat allemaal hebben. Ja. Um, we hebben, we hebben een, een interessante partner voor de arbeidsongeschiktheid die binnenkort erbij staat op onze website. Dat zal uh, dit weekend ergens gebeuren, denk ik. Mm -hmm. En die benadert het anders, die zegt niet van uh, verzeker je inkomen, want dat is als het goed is altijd hoger als je uitgaven. En die zegt, uh, zorg dat je je vaste lasten verzekert. Dat ja, ja. je in ieder geval weet dat je kan blijven bestaan en dan wordt het een stuk goedkoper. Want die verzekeringen zijn normaal belachelijk duur natuurlijk. Ja. En uh, als je naar pensioenen kijkt, uh, zitten we met Bright Pensioen, uh, die, die staan al op de website. En dat is een... een een pensioenverstrekker die meer zegt: van uh, Je betaalt ons lidmaatschap. en je premie blijft 100% van jou. Ja. En als jij een periode drukker hebt. dan, uh, dan stort je wat meer geld erin. als je dat wil. En als je een periode minder druk hebt. dan stort je wat minder erin. Dus daar kan je nog eens kijken: van, nou ja, waar, waar liggen mijn goede periodes. dat ik wat kan inleggen. Ja, um, even over. want, uh, want we, jullie hebben het. Uh, uh, je hebt het over partners. en noem maar op. Zijn, zijn die uh, niet huiverig geweest. om ook bijvoorbeeld in dit uh, project uh, te stappen? Nou, dat, dat had ik in het begin ook wel. Want mm -hmm. um, we hebben daar gewoon wel ook een aantal partners die in het begin ingestapt zijn... en hebben gezegd, dit is een goed initiatief, uh, dit gaan we ondersteunen... Um. Het was heel grappig, de notaris die niks met muziek heeft, buiten uh, lekkere lekker muziek op heeft staan, uh, zegt van ik doe het wel zo en uh, ik hoef niks voor te hebben. En zo zijn er nog een aantal partijen, maar onder fabriek, die uh, meegeholpen hebben met de website en dergelijke. Mm. En dus als, als, als steeds meer van dat soort partijen zeggen van hé, hey, dit willen we wel, uh, hier willen we aan meewerken. En dus ook uh, Money Monk voor administratie online en... Uh, en een bride pensioen en die, die AOV-verzekeraar zeggen van nou hier willen we wil wel in helpen dan, uh, dan is dat het eerste signaal dat we iets goeds doen denk ik dan mm -hmm. en uh, het, is, het is een lange aanloop om de muzikant die waarschijnlijk niet eens gewend is om ergens vertegenwoordigd te worden en, en op die manier uh, zijn diensten af kan nemen enzovoort dus, dus daar, daar, is het, uh, daar wordt het een lange aanloop denk ik, daar ben ik heel eerlijk in maar uh, we zijn uitgenodigd door de Raad van Cultuur om te komen praten. We zijn uitgenodigd door Cultuur plus Ondernemen om te komen praten. En zo zijn er nog een, partijen, dus, een paar partijen. Dus, dus uh, ja, volgens mij is het, een, is het een heel goed plan geworden uiteindelijk. Met samenwerking van een Raad van Toezicht en een Raad van Advies... waar uh, diverse muzikanten in zitten uit, uit verschillende genres en stijlen. Om, om daar ook gewoon een feeling om te houden met iedereen... en die ook ongevraagd advies geven, gelukkig. Dus dat is... Uh, dus het, het is een mooie club waar iedereen zegt van... hier moeten we wat mee. Um, dat, dat, uh, dat, dat, dat heb ik begrepen. Um, uh, ja, ja, goed. Het is duidelijk. Waar kunnen mensen terecht als ze uh, uh, jullie willen vinden? www.muzikantenbond.nl Ja. En op de, uh, alle socials is het volgens mij overal... Uh, Muzikantenbond. Helemaal goed. Ik, uh, ik dank je hartelijk uh, voor, uh, voor de bijdrage... En uh, nou ja, het is uh, een duidelijk uh, verhaal. Dankjewel wel, uh, Maarten. Ik dank jullie voor de uitnodiging. He, is goed. goed. we gaan weer verder met de muziek. You know I want this and I keep you in, but I can never trust your kiss again. You know that it's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 Vorige week was hier Wendy Moore en dit was haar tweede single die ze ooit heeft uitgebracht, namelijk Relapse. Uh, er komt uh, materiaal uh, uit hoor en dat gaat uh, wel vaart uh, krijgen. Uh, ook uh, gestalte wat uh, betreft uh, het uitbrengtempo uh, van uh, Wendy, dat uh, zal zeker vanaf juli uh, wat, wat uh, vaker gaan gebeuren. De, de nieuwe single is uh, min of meer klaar, maar uh, zal pas ergens uh, tegen de zomer, dus uh, rond juli, worden uitgebracht. En wij moeten het nog even met de, de remix van Zo so Over Fake Friends doen. Maar uh, niet gedrukt, we draaien ook deze nog wel eventjes tussendoor. Um, dan nog uh, was er iemand die zich meldde bij uh, Alternative FM. En ook dat hebben we afgeluisterd. Want ja, uh, muzikanten willen graag gehoord worden. Vanavond zijn dat er ook twee. Lanik, want die uh, jongens zijn uh, alle twee in de studio, dus dat gaat helemaal goed komen. Uh, en deze man heet Tim Sandis. En uh, hij heeft ook een nieuwe single uitgebracht. Die zond er alweer een week of drie uit. En dat nummer dat heet Learn How to Lie. So you'll have to climb to see me Thriving, doing my thing Working every morning On the doorstep of 59 Using my time I'm ready Go steady now Come get me It's the new me To show you, but you work from nine till five, so I'll be in the back of '59. van uh, I am Sam. En toevallig hebben we hem ook... aan de telefoon. Nou, heel toevallig. Het is gewoon gepland. <laughs> maar ik, uh, ik, ik, het was de bedoeling dat die Chuckleberry Drive... eigenlijk na het interview zou komen. Maar dat dat is oh. een beetje, ja, het is een beetje de mist ingegaan, gegaan. Maar goed, dat, dat heeft te maken dat ik te lang even met de vorige spreker aan de telefoon heb gezeten. Toen uh, was dat singeltje ook van afgelopen. En ik denk, ja, ik moet doorstarten. Want anders is het stil. Dus uh, de, bij deze is de laatste single van jou gedraaid. Maar we gaan het ook even over hebben over deze single. Cool. Ja. Thanks for het draaien. Ja. Uh, <laughs> Altijd speciaal. Ja. Uh, eh, ja, even over jou. Want uh, ja, ik, ik, moest, uh, ik zat, uh, zat zaterdagmiddag uh, uh, te luisteren. Vind ik het doe ik altijd, moet ik zeggen. Mm. tussen 12 en 2 uh, bij collega Willem de Waard, want daar zat je in. En ja. toen dacht ik, ik ben verkocht. Want uh, dit. Uh, ja, ja okay. <laughs> Dus ik denk, ik moet die man ook hebben. En uh, ik, uh, ik heb uh, ook nog even gehoord in dat interview. Uh, over die mailboxen. Uh, hoe gaat het ermee? Want uh, stroomden die mailboxen ook inderdaad oh. naar de uitzending vol of niet? Nou, het is uh, ja, wel een beetje awkward, maar het viel heel erg mee. Viel maar mee. Alleen, alleen ja. ik zeker uh, stak mijn vinger ja. op. Ja, jij. Ja, dat is waar. <laughs> jij kwam wel hard binnen. Ja, dat is ja. mooi. Ja, <laughs> ja uh, Maar goed, het, uh, maar ben jij echt een beetje zo'n warhoofd uh, die dan op een gegeven moment uh, denkt. Oh verrekking. er zitten nog wat mails in. Die moet ik nog op beantwoorden. Ja, ik heb er ook last van hoor. Dus, uh... <laughs> ja, ik moet zeggen. Nou, ik moet zeggen, met, zeg maar, met echt e-mails valt het mee. Maar met, met de social media. Dan, dan vergeet ik af en toe naar dat stukje van de social media te gaan en dan, Maar dat is juist leuk, Dat voelt dat een bonus. Aha. Weet je wel, dan kan je weer even een beetje, een beetje wat, ja, wat doen. Een Beetje praten met is ja, okay. mensen. Leuk. Ja. Um, uh, ja, want, uh, wat, even over jouw muziek. Wat, wat, wat, uh, waar moeten we het onderschalen? Wat, wat, wat, wat vind je leuk? Wat, uh, uh, wat komt erin terug wat jij eigenlijk leuk hebt gevonden? Zit er, zit er ja, in de... ja, precies. Ja. Ja, um, nou, uh, Beatles. Beatles zit er althans, Ja, ja nou, nou, dat zit er in. Maar dit heb ik ook gehoord van anderen weer. Hm. Het is niet dat ik de, daar ooit heel bewust naar ben gaan kijken. Van wat wat er terugkomt. Maar ik hoor altijd dat, dat mensen de baslijnen vergelijken met de Beatles. En ik heb inderdaad heel veel naar de Beatles geluisterd. Dus um, ja, dat, dat komt er kennelijk wel in terug. Maar hm. ik ben toch ook wel een fan van hip hop. Dus de drums zijn dan weer vaak. Meer wat hip-hop gedreven drums. Um, ja, ik denk dat dat um, toch wel de, de twee key ingrediënten zijn. Ja, deze Chuckleberry Drive die we net hebben gedraaid. Ja. Is dat ook een beetje de opmaat naar meer materiaal wat er aan staan is? Ja, zeker weten, zeker weten. We hebben vorige. Uh, nee, niet vorige week. <laughs> het lijkt vorige week, maar het was vorige zomer. Ja. Uh, zijn we met de band uh, met z'n drieën een uh, huisje in Twente ingegaan. Ja. En um, eigenlijk zonder plan of iets, behalve dat we alle instrumenten mee hadden en alle microfoons... ...en zijn we een hele hoop gewoon gaan schrijven en uh, opnemen en uh, tweaken. En daar zijn we nu voor op aan het borduren. En daar, ja, daar, ja, komen echt een paar hele goede teksten uit. Ja. In uh, the near future. Ja, levert, ja nou, het is een beetje hutje op de hei, zoiets. Zo ja, gevoel. Ja, ja, en ik moet zeggen, dit is eigenlijk de eerste keer dat ik zo echt in een hutje op de hei gaan. gegaan. Ja. Want dit was echt... Uh, nou, het was niet volledig middels de nowhere... maar we hadden wel grote velden om ons heen, zeg maar. Ja. Dat was echt, uh, hoe, hoe belangrijk is dat? Dat je je dan toch een beetje afzondert uh, van, uh, van het geheel? Mm, ik denk eigenlijk niet belangrijk. Behalve dat het wel een effect heeft. Ik ja, wat voor een effect? Heel, nou, het, het heeft het effect dat je um, heel erg over de dingen gaat schrijven die, die je op dat moment aan het doen bent, mm. denk ik. En zeg maar het is een, gewoon een, een veel ingekeerdere manier van uh, muziek maken in plaats van dat je bijvoorbeeld uh, in de in de ik woon in Amsterdam en dan is er een studio waar ik veel naartoe ga en dan werk je ook met anderen en dus snap je dat is dat is veel opener ofzo. Dus misschien is het wel persoonlijker als je, als je in een hutje op de hei gaat. Okay, okay. Um, ja, het is anders. Het is anders. Maar ik vind, het, ik vind het heel leuk om gewoon af en toe te doen. Maar voor, uh, het moet ook niet altijd zijn, maar zo nu was een hele goede... Uh, is het ja. ook iets van een soort van accu opladen? <lacht> Hoe bedoel je? Nou ja, precies zoals ik het zeg. Dat het in de hectiek, noem maar op, dat je dan ah, ja. op een gegeven moment zoiets doet. Dat je dan denkt van, nou, misschien kom ik op een bepaalde manier een andere omgeving ook wel een beetje tot rust. Zoiets. ja. Ja, al denk ik dat het... Ja, misschien wel eigenlijk. Hè. Daar heb ik zo nog nooit over nagedacht. Maar <laughs> <zou> het <heel> goed... <laughs> ja. zou heel goed kunnen dat je veel relaxter bent. Ja, ja, ik denk het wel. Ik denk dat je het helemaal gelijk hebt. Dat je veel relaxter... Uh... Nou ja, zeker in dit hutje op de heigeval... Dat, ja. dat, dat, dat je, je komt wel tot rust en er is weinig geluid. En, nou trouwens, ik heb heel veel van de teksten ook gewoon om... om ik stond dan elke dag om zeven uur op, ja. ochtends... en dan ging de band, die stond wat later op... en dan kon ik zeg maar in de tuin gewoon uh, teksten schrijven. Ja. En uh, ja, dat, dat, dat was al heel lekker rustig en zeker ja. relaxend. Uh, heb je ook uh, bijvoorbeeld dan in het huisje of uh, buiten dat huisje, bijvoorbeeld de vogels horen fluiten die je dan normaal gesproken in het uh, stads-Amsterdam nooit hoort? Zoiets? <laughs> ja, zeker. Nou, er was een er was Een, verzante familietje een verzante daar, familie? Uh, <laughs> ja, bij, in onze tuin. Ja. Die uh, maken een ongelooflijk hard geluid af ja. en toe. Ja. Dus dan zat ik zo'n ochtend, uh, zat ik even wat. wat even snel een, een tekstideetje in te zingen. En dan luisteren we het in de middag terug en dan hoor je op de achtergrond die fazant Ik keihard doorheen schreeuwen. Ah, nou, je zou zo creatief kunnen zijn door dat geluid af te vangen en misschien ergens kunnen gebruiken in een song, hè? Ik bedoel, ja, er zijn nee, muzikanten nee, genoeg nee, die dat doen, hè? Die fazant is veel te slim daarvoor. Die ah. doet het alleen als je het niet wil. Ach, ja, dieren laten zich slecht leiden in dat opzicht. Goed, deze... Ik weet niet wat het... het, het, het het ontalarm gaat even af. Ik zet hem even uit, want uh, dat ging. Uh, de Ik weet niet wat het is. Uh, Sam, Sam, wat ben je aan het doen? Weet je, uh, nou ja, de. de... Ik weet niet wat er aan de hand was, maar ik <lacht> vond dat de, pas, de pasta stond in de fik. <lacht> eh, <lacht> is het, het gaat goed hoor. Wat, wat, wat is het menu dan uh, bij, uh, bij Huizen van de en vanavond? Dan? Ik, ik was een heerlijk pasta maken Ja, dat heb ik ook gedaan. Ja, het is meestal <lacht> denk, uh, makkelijk voor, voor de uitzending. Even nog, uh, van, wanneer kunnen we dan uh, het nodige verwachten van jou uh, binnenkort weer? Um, ik heb er geen exacte datum voor je, maar dit is echt heel, heel binnenkort binnenkort. Ja, okay. ja, het is een Het is kleine maatjes werk, zeg maar. Helemaal goed. <laughs> uh, ik ik dank je wel. Uh, jij kan weer terug naar de pasta en uh, wij gaan ja. weer verder met uh, de muziek. Uh, dank, Sam. Ja, dank je voor het interview. Superleuk. Oké. Okay. Vincent Blue oh, okay. is dit. op de achtergrond hoort, Dan is dat, uh, zijn de muzikanten van dienst vandaag. Lanik, die gaat straks uh, spelen. Uh, dat was uh, Winston Blue. Vorige week hadden we Jamie Versteeg in uh, de uitzending. Uh, wij hadden de eer om uh, ook uh, deze single als eerste te mogen draaien. En dat uh, god niet uh, voor die single daarvoor met het uh, gesprek van uh, Sam die we daar hebben, de, ja, hebben gehad. Uh, want uh, Chuckleberry Drive was namelijk uh, de, het nummer wat uh, we hebben laten horen. En over een week of wat zal hij waarschijnlijk weer met, uh, nieuwe, met nieuw materiaal gaan komen. Uh, de eerste nieuwe single die op het punt staat uh, te verschijnen. Uh, morgen is hij weer uh, te krijgen op uh, verschillende platformen. En uh, muzikale platformen. Uh, een regelrechte primeur. We hebben hem uh, ook wel eens uh, telefonisch in uh, de uitzendingen gehad. De man uh, komt uit Friesland. Uh, uit Harlingen wel te verstaan. Uh, Alex van Nieuwland, beter bekend als Nieuwland, want dat uh, is uh, de, de, de, de naam en het materiaal waar hij het onderuit brengt. Jongen, jongen, ik, ik moet af en toe een beetje nadenken met wat ik zeg. Maar goed, uh, onder de naam Nieuwland daar brengt hij het materiaal onderuit. Uh, tot aan het nieuws van de acht uur hoor je. If... If I told you... If I fall in love with you Would it matter?